Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. VVD-leider Klaas Dijkhoff stapt uit de politiek. Na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar stopt hij ermee. En dat is best een tegenvaller voor de VVD, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Voor de VVD is het echt wel, uh, ja, toch, denk ik, wel een klap te noemen. omdat uh, Ze hebben natuurlijk Mark Rutte, maar die is de manager van het kabinet. En de VVD-waarden worden dan uh, vooral uh, door Dijkhoff vertegenwoordigd. En uh, ja, dat, dat samenspel verliezen ze. Straks. Dijkhoff zegt dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen... en nieuwsgierig is naar grote projecten buiten het Binnenhof. Premier Rutte heeft op Twitter gereageerd. Hij noemt Dijkhoff iemand waar hij de afgelopen tien jaar elke dag op kon rekenen. Een origineel mens en een vlijmscherp politicus. Ziekenhuizen hebben last van besmette artsen en verpleegkundigen. Onder meer in Amsterdam, Groningen en Almere heeft personeel corona. Soms gaat het om tientallen gevallen. Bij een ziekenhuis in Geleen zijn daardoor tientallen operaties uitgesteld. In het Brabantse dorp Dongen is een buschauffeur mishandeld. De vrouw werd verschillende keren in haar gezicht geslagen toen ze een passagier aansprak die geen mondkapje op had. Volgens OV-bedrijven krijgt personeel sinds de mondkapjesplicht in de bus en treinen een stuk vaker te maken met geweld. Nachtwinkels in een deel van Gelderland moeten voorlopig om twee uur al dicht. Nu zijn sommige winkels tot ochtends vroeg open, maar vanwege corona mag dat niet meer. Ook mag er na tien uur avonds geen alcohol meer worden verkocht in de winkels. En vooral daar balen de winkeliers van. Het heeft uh, inderdaad geen zin. Na tien uur denk ik dat wij de deuren moeten sluiten. Want dat uh, slaat nergens op. Het uh, wordt gewoon lastig voor ons. Uh, natuurlijk is dat ook aan de andere kant een uh, inkomstenbederving. En we zaten niet op te wachten. Volgens de veiligheidsregio is juist het alcoholverbod erg belangrijk. Ze willen niet dat mensen na tien uur als de kroegen dicht zijn... ergens anders drank halen. Dan nog het weer. Vannacht heb je kans op een bui. Het weekend veel regen en wind. Morgen heb je ook kans op hagel en onweer bij maximaal 14 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in... Where I heal my hurts for tonight. God is a DJ. baby baby, baby. i've been chaba alone.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 Het passato niet anche se non chiesto als je het come una canzone che nessuno canterà: Ma se tu vedessi dan een je het Il trust colta il mondo una mattina senza il rumore della pioggia che mi ha insegnato vivere non si può vivere senza passato vivere e So amigo ao me